Op een zonnige zomerdag is braveborst Lambiek naar het stadspark gegaan om de eendjes te voeren. Vriendelijk groet hij een man die op een bankje de krant zit te lezen. Maar de man heeft zeker geen zin in een praatje, want hij kijkt niet op van zijn krant en blijft nog zwijgen. Lambiek besluit zijn heil bij de eenden te zoeken. Hé, hey, wat een onbeschofte vlerk! Hij had toch op zijn minst even kunnen teruggroeten? Och, kijk. Ho, oh, oh, oh, jonge eenden. Oh, maar kom dan, kleintjes. <laughs> kom, Kom, kom, kom, kom, belambic. Hé, hey, jakkes. Die grote snoeper pikt ze alles voor de neus weg. Oh, maar, maar laat die kleintjes toch ook eens eten, schalokker. Maar, maar, maar blijf eraf. Oh, mijn leentjes, mooie oh, hoedje, blijven. Wacht ja, maar. Ja. We zullen die ja, aardige afbleven. meneer weer blijven vragen afbleven. of hij op de beeld passen, hè? Dan dan draai draai je wil passen. Dan pak ik nog je eens de even. nek om. Ach, meneer. Ah, nou waagt die grote slokker het niet meer om alle brood weg te kameren. Meneer. Hey, heb, heb, hebt u het tegen mij, madame? Ja. Zou u maar deentje even bij u willen houden, dan zoek ik haar hoedje even, dat is afgewaaid. Oh, oh, oh, natuurlijk. Okay. Kom, kom, geef Nonkelambik maar een hand, kleintje. Even draait. Let ik even niet op, dan begint die schrok op weer met zijn broodrof. Blijf hier staan, kleine. Nonkelambik moet even die grote eend een les leren. Zeg. Ben je nou helemaal een haartje betoeterd? Ik heb een voetje al gevonden. En nu niet meer maar... doen, hoor. Meneer, oh, Marleentje. Wat zegt u, madame? Marleentje. Oeh, Marleentje. Dat kan toch niet. De kleine meid stond er net nog. Oh, oh, Marleentje. Och, och, kom, kom, kom, madame. Kijk, die meneer die daar op het bankje de krant zit te lezen... die heeft daar vast wel gezien. Kijk. Ja. Ja. Hé. Hey. Die is ook al verdwenen. Oh, oh, kom, kom, kom. De peuter is vast ergens weggekropen. Oh, oh ze zijn zo ondernemend, die ja. kleine rakkers tegenwoordig. Ik zal haar zoeken, madame. Daar kan ik u ergens mee helpen, mevrouw? Oh, oh gelukkig dat ik er ben, wachten. Ik ben het kindermeisje van Merleentje Dalemans. Ik vroeg die meneer om even op dit te passen. En toen ik terugkwam was ze verdwenen. Uh, u, u bedoelt die ono die daar op zijn knieën ja, rondkruipt? Ja, die. Uh, ik heb gezien hoe die man net een eend mishandelde, hoor. Vast meer van de verdwijning van de kleine meisje. Als hij er niks vanaf weet, waarom kruipt hij dan zo raar rond? Mijn zal allemaal pakken. Pak hem, filoot. He, he, he, he, he, he, hemel, die monsterlijke dwergpintje zal mijn levend verscheuren. Oh, ik duik de vijver in. Oh, oh, oh, oh, waar kan ik me verschuilen? <middels> oh, oh, oh, oh, oh. Wacht, daar in dat in de hok, midden in de vijver. Als ze me niet kunnen vinden, trekt de leute vanzelf weg. Het is gevlezen. Ja, ja, mensen. Mensen, als u nu allemaal rustig naar huis gaat... Ja, naar huis dan kan gaan. ik met de juffrouw hier ja. naar het politiebureau om aangifte te doen, hè? We, we krijgen die kinderen overheus wel. Ja. Oh. Ik geloof dat ze allemaal weg zijn. Ja nou, hoor, geen mens meer te zien. En nu, nu maar weer naar de kant zwemmen. Wat ben ik toch nat. Nou, eentjes, tot ziens dan maar, hè. En nu zo snel mogelijk uit het park weg, voordat die parkwachter terugkomt met politieversterking. Ik snap niet hoe die stommelingen mij voor een kinderdief kunnen verslijten. Maar ja, ik heb ook alles tegen me. Ik zou op het meisje passen en plots, verdwijnen. Ik wet dat die knul achter zijn krant op de bank er meer van weet. Och, wat kom. Ik kan beter ophouden met in mezelf te praten en naar Sidonia gaan om het geval met de anderen te bespreken. De anderen hebben nog geen enkel idee van de gruwelijkheden die Lambiek zijn overkomen. Maar ze worden gauw uit de droom geholpen. Suske, zet de radio eens aan. Het is ja. tijd voor het nieuws. Plaatselijk nieuws. In het stadspark vond heden op klaarlichte dag een brutale kinderroof plaats. De vierjarige Marleentje Daalmans werd onder de ogen van haar kinderjuffrouw ontvoerd. Oh, wat echt De vermoedelijke is dader zo, is door de anders. politie geïdentificeerd als een zekere Lambiek. Oh. Hij is nog voortvluchtig. De mobiele oh, eenheid is dat ingezet. Dat... Onze Lambiek? Uh, dat kan niet. Het, het moet een ander zijn met dezelfde naam of zo. Wie komt juist binnen? Kunnen hem zelf vragen. Hallo wat vrienden. Jullie raden nooit wat mij vandaag in het stadspark is overkomen. Je Jij hebt een kind ontvoerd. Oh, jullie ook al? Maar is er dan niemand meer die vertrouwen in mij heeft? Het lijkt wel alsof het iedereen in zijn bol geslagen is. Zeg, maar hoe weten jullie trouwens dat er een kind ontvoerd is? Het was net voor de radio in de nieuwsberichten. Weet je wel dat de politie je zoekt? De ME is ook ingeschakeld. Ach, nu wordt het toch echt te zot. Ik zal ze op het politiebureau eens wat gaan vertellen. V vertel ons eerst maar eens wat. We weten nou nog steeds niet wat er eigenlijk gebeurd is. Nou, kijk, het zat zo. Ja. Ik ging naar het park... Om de eendjes te voeren. Ja. En toen, toen, toen zat er een man op de bank. En toen, en toen... toen komt er een juffrouw binnen. En, toen... en in het park, en toen met een kleine, en toen... Als Lambiek zijn verhaal heeft verteld... besluiten Suske en Wiske om naar het park te gaan. Aangezien Lambiek er zeker van is... dat de krantenlezer op de bank... iets met de verdwijning van Marleentje te maken heeft gehad... willen ze zoeken naar sporen die op zijn identiteit kunnen wijzen. Lambiek gaat naar het politiebureau om zijn onschuld te verklaren. Ah, goeiedag allemaal. <laughs> ik ben Lambik en ik kom iets uitleggen over die geschiedenis in het stadspark. Uh, dat is hem, de kinderen die slaan hem in de boeien. Hé, hé, hé, ik heb het niet gedaan. Heel verstandig dat je jezelf komt aangeven, mannetje. Ik hou de commissaris. Maar ik, ik, ik, ik ben on, onschuldig. Ja, ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Ah, daar is de commissaris. Is dat hem? Een, een ongeur element. Ik zal hem verhoren. Waar is het konijn? De, de, de, de wind? Buiten natuurlijk. Jij bent ook een kletskas, hij hoor. Het doof is, maar daar heeft hij mij niet mee. Sluit hem op. Welkom, eens. Terwijl de arme lambiek in een kille cel wordt gesmeten, heeft Suske in het stadspark een belangwekkende ontdekking gedaan. Bij het bewuste bankje heeft hij een krant gevonden. Op de krant staat het adres van de abonnee als geheugensteuntje voor de bezorger. Pompstraat 22. Daar moet een Nurkse krantenlezer wonen... die volgens Lampiek met de ontvoering van Marleentje van Doen heeft. Jorom, Suske en Wiske gaan op weg. Ze hebben de Pompstraat al gauw gevonden. Pompstraat 22. Daar is het? Hij moet op de tweede verdieping wonen. De rest van het huis staat leeg. Jorommeke in Hol van de Leeuw om Ezel te pakken. Jullie de wacht houden in tuin. Ja, dat is goed, Jorom. Misschien is hij dan niet thuis. Of op de vlucht. Ja, dat kan natuurlijk. Zou die Marleentje Daelmans in dit huis hebben verborgen? Ja, ik ook niet. Jerome blijft zo lang weg en ik hoor niks. Saska, kijk daar in dak dakgoot! Dat moet die vent zijn. Hij wil vluchten, dan heeft hij ook geen zuiver geweten. Hij klimt het dak op. Jerome gaat hem achter daar, langs de regenpijp. Oh, jokers, dat kan ik niet, uit. Zo hoog is het anders niet. Die kerel glijdt uit. Pas op, wiskel opzij, daar komt ie. Wat? Ik was bijna verpletterd. Moet je ook maar niet zo stom doen en met dichte ogen gaan staan kijken. Hé, hey, Jerome, die snaak is buiten Westen, hoor. Slimme schurk. Heeft zichzelf uitgeschakeld. Hoeft dus, Jerome, het niet meer te doen. We brengen hem naar het politiebureau. Daar zal een biek ook nog wel zijn. Dit is al het vijfde kruisverhoor. En hij doet nog steeds of hij gek is. Als dat zo doorgaat, dan ben ik gauw aan mijn pensioen toe... Uh, zeg op man, waar is dat kind? Oh beste man, ik heb je nu al vier keer verteld dat de wind buiten is. Maar ik wil het je best nog een vijfde keer vertellen, hoor. De wind is buiten! Ik word gek, breng hem weg! eens hier zijn een paar oh. mensen die zeggen dat ze de dader hebben gevangen van de ontvoeringszaak. Oh. Nou oh, zeg ze op, maar, door. dat we de dader al hebben. Ja, Hij zaak... zal bekennen. Hier is de dader hoor. Oh, neem me niet kwalijk. Maar ik, ik zat op een bankje in het park de krant te lezen toen dat meisje verdween. L Lambiek is onschuldig en, en ik ook, commissaris. Ik hoop... Dus je niet begrijpen waarom onschuldige vluchten overdak? Ja, ik, ik, ik zal alles vertellen. Dat is je geraden, zag. zeg. al op! Ja, ja, ja, meneer de commissaris. Ik, ik zat op die bank in het park en las mijn krant... Lambiek groeten, maar ik had geen humeur om te antwoorden. Ja, Tamelijk onbeleefd. Oh je kap, jij! Ga door met je verhaal, man. Ja, meneer de commissaris. Nou, nou later kwam die kinderjuffrouw met Marleentje. L Lambiek moest op de passen, maar de eentjes hadden ruzie. En Lambiek liet Marleentje even alleen staan en liep naar de vijver. En, en, en, en toen gebeurde het commissaris. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar, maar, maar, maar, maar wat dan toch? Dreuzel niet zo met het verhaal. Nou, kijk. Er kwam een grote luchtballon in de vorm van een paddenstoel aanzweven. Hij daalde bij Marleentje. Het kind greep het touwtje dat eraan hing. Hè? En toen... En toen? Ja, Oh, oh. Nou, ga door. Ga door. Ga door. Het is hemelsnaam. De ballon opende zich en slokte het meisje op. En daarna verdween hij weer in de lucht. Ik, ik schrok zo vreselijk dat ik wegliep. En dat zou ik moeten geloven. Het is de waarheid, commissaris. Het is de waarheid. Waarom dan voor ons gevlucht? Nou, kijk. De daalmansen zijn rijk. Een Hoewel ik met de ontvoering van Marleentje niks te maken heb, heb ik zijn brief geschreven om losgeld. Ja, ik heb speelschulden en die kan ik niet betalen. Zo, een afperser ben je dus in ieder geval. En ik denk dat je wel degelijk ook de ontvoerder van dat kind bent. Een ballon als een paddenstoel. nonsens! Agent, gooi hem in de boeien en sluit hem op. En, en jullie, jullie kunnen gaan. De vrienden spoeden zich naar Sidonia en vertellen in geuren en kleuren hun belevenissen. Als Sidonia net is bijgekomen van haar verbazing, gaat de bel. Het blijkt meneer Daalmans te zijn, de vader van Marleentje. Ga toch zitten, meneer Daalmans, arme man. Dank u, dank u, mevrouw. Ik heb net koffie gezet. Ja, ziet u mevrouw, de, de politie vertelde mij het verhaal van die man uit het park over die paddenstoelballon. Zij geloven het niet, maar ik wel. En ik kwam jullie vragen of jullie me willen helpen. Kijk, die, die afperser had geen reden om over zoiets te liegen. Het, het is vast waar. Ik, ik kan niet meer... Ik moet Marleentje vinden, anders sterf ik van verdriet. Oh, meneer Daalmans, kom, kom, wij zullen u helpen. Niet wanhopen, meneer Daalmans, moed houden. Als het werkelijk die ballon is, dan zullen we hem vinden. Kom, kom, kom, niet treuren. Ik zal de radio even aanzetten om u wat op te vrolijken. Nog steeds niet opgelost. Na de geheimzinnige verdwijning van Marleentje Daalmans... werd daarnet een tweede geval van kinderroof gemeld. Joke Schuurmans verdween zonder een spoor na te laten uit de ouderlijke oh. woning in de Kraanstraat. De politie Meer. heeft het onderzoek in handen. Het weer. Vanuit het westen... Zonder een spoor? Dat is die ballonweer. Bisky, zwijg over die absurde ballongeschiedenis of ik krijg het hier op mijn zenuwen. Ach, wij vrouwen mogen nooit eens iets zeggen. Maar ik ben voorlopig de enige die iets doet om dit geheimzinnige geval op te lossen. Ik ga op verkenning in de Kraanstraat. In de Kraanstraat is de verdwijning van Joke Schuurmans het gesprek van de dag. Stel je nou toch eens voor, zeg. Joke speelde in de tuin en ineens... Hup, weg, verdwenen. Oh, het is Ze de... hebben die arme mevrouw Schuurmans naar een hospitaal moeten brengen. Oh, verdomme mevrouw? mevrouw. Woont ja? hier de familie Schuurmans? Oh, je staat vlak voor hun huis, maar er is niemand thuis, hoor. Zeg, buurvrouw, is het goed als ik even met je meeloop voor een bakje koffie? Ach, ja, natuurlijk, buurvrouw. Net goed dat er niemand thuis is. Dan kan ik rustig gaan rondsnorren. Het is een gewoon huis. En een gewoon tuintje. Hmm, er is hier vast niet veel bijzonders te ontdekken. Ze heeft alleen maar laag bij de grond. Een ballon in de vorm van een paddenstoel. Die... Huh? Een ballon in de vorm van een paddenstoel? Dat is net zo'n ballon die Marleentje ontvoerd heeft. Maar dan zit Joke Schuurmans hier natuurlijk in. Wacht. Hé hey, joh! Ja, wat moet je? Leer maar even die katapult van je. Nou, uh, eventjes dan. En nou goed te richten moet het lukken. Hemel, heb ik een winkelruit te de degelen geschoten. En nog steeds geen ballon. Nee, mijn winkelruit. Huis, ik zorg voor schadevergoeding. Maar ik moet achter die ballon aan. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, jongen, mijn katapult. Dus is opdracht naar een ballon. Die mankeert wat in de bovenkamer. Ballon, hè? Hele bijzondere, buitengewone ballon, hè? Hemel, daar staat een vent met een hele tros van die ballonnen. Ballonnen! Hele bijzondere, buitengewone ballonnen! Ja, zeker buitengewoon. Die ballonnen die ontvoeren kinderen. Ik kan een pisan, hè? Je spreekt hier over mijn dagelijkse brood. Maar Marleentje werd door zo'n ballon ontvoerd. En ik vond er net zo een in de tuin van Jo. Nou, dat is dan wel toevallig. Ik verkoop mijn ballonnen op de markt. En alle kinderen zijn er gelukkig mee. Ballonnen! Hele bijzondere ballonnen! Toch hebt u gelijk. Er is iets bijzonders aan zo'n ballon. Maar... Oh, daar gaat hij. Hij blijft in de telefoondraden hangen. Ik klim in die telefoonpaal. Oh, meisje. Nee, nee. Pas toch op. Niet tegen die paal op klimmen. Je, je, je kunt van mij wel een ballon krijgen. Gratis en voor niks. Die, die daarboven, die gaat toch kapot. Hij vliegt tegen de bliksemafleider op. Zie je wel. De ballon is geknapt. En Joke Schuurman zit er niet in. Ik snap er niks van. neergeslagen gaat Wiske naar huis... Waar haar een flinke schrobering wacht, omdat de winkelier een eis tot schadevergoeding heeft ingediend. Lambiek doet het voorstel om alle malheur even te vergeten en verpozing te zoeken op de kermis. Nou, daar is iedereen vierkant voor. En dan moet je die betoverde ballonnen uit je hoofd zetten, Wiske. Een ballon, wel een ballon dat is niks. Alleen maar een beetje wind met een dun velletje erom. Oh, wees maar niet bang, Lambiek. kijk, er heb je zo'n ballon ik kan er rustig naar kijken het doet me niks meer ja dus dat is, dat is dan een ballon ja ja ik zie hem ook ja ja, ja. en de mogelijkheid dat die ballonnen ja ja ja ja ze zijn groot genoeg hebben een speciale vorm Nou, is uw het nou niet eerst ben ik een onderontwikkeld eigenwijs kind en nu begint hij er zelf aan te geloven ik helemaal niet wiskel. het is zo maar een idee jerome ziet wafelkraam Trek in wafels oh, en in koffertjes. Uh, ja, goed, ga er maar binnen in die wafelkraam. Ik kom zo direct. Hij smul maar lekker. Ik tracteer. <laughs> Jeroen bestelt de driedubbele portie op rekening van Bik. Kom jongens, we gaan wafels eten. Ja, nee. zo, zo, zo, die zijn even uit de weg. Ik moet de herkomst van die ballonnen nagaan. Ballon. Wel, je moet lambik eten Ballon. om daaraan te denken. Ballonnen, buitengewone, bijzondere ballonnen. Ah, daar is die ballonverkoop. Ballonnen. Daar moet ik contact mee opnemen. Ballonnen, hele bijzondere ballonnen. Koop de echte wonderballonnen. Zelf oplazen, zelf oplaten. Zeg eens, vriend, luister eens. Wie levert jou die ballonnen? Uh, uh, oh, die, die koop ik van juffrouw Fiery Zij en haar zusters hebben hier verschillende draaimolen. ziet u, brave siel, hoor. Maar ja, een beetje zondeling. Kijk, kijk daar. Daar staat hun woonwagen. Ah, bedankt, vriend. Bedankt, bedankt. Ik zal die dames eens met een bezoekje gaan vereren. De drie gezusters Ferideel, Lily, Lolo en Lala... blijken zeer charmante dames te zijn... die Lampiek maar al te graag in hun woonwagen ontvangen... Komt u toch verder, edele ridder. Oh, wat fijn dat u ons met een bezoek komt verreren. Oh, oh, oh Lily, wanneer zullen jullie ons onthouden dat er geen ridders meer zijn? Wel, dames, <laughs> uh, mijn naam is Lambik. En ik ben een prins. Nou, dit is geen prins. Wel, dames, ik wilde u vragen of. Er Lala weet dat een heerschap liever een barrel is. Toen neem nog een koekje. Ach, een gebakje van Lily. van leraar. Een ons persoon? Nou, wel, ik wilde u... Oh, beduig We hebben alle mm. tijd. U kunt rustig eerst eten en dan... Ja. Wel, ja. Ik, ik zou graag willen weten of er iets bijzonders is aan de ballonnen die u maakt. Oh, de ballonnen vliegen als je ze opblaast omdat wij er iets in hebben gedaan. Oh, dat is natuurlijk ons grote geheim. Ja, Maar is het u al opgevallen dat telkens wanneer een van de ballonnen in de buurt is, dat er dan kinderen verdwijnen? Oh. Piek, waar blijf je toch? Bij hele wafelkraam leeggegeten. Piet oh, oh. zou iemand strakteren. Ik kom zo betalen, Jérôme. Ik ben Doe even met de dames aan, aan de praten. De Dames. Tober. Kijk eens, wat een borstkas. Oh, zeg, wat krijgen we nou? Eerst overladen ze mij met van alles en nog. wat. En nu zijn alle blikken gevestigd op Jérôme. Excuseer, dames. Maar moet Lambiek meenemen. Iets aan de hand bij Ballonnenman. Dag door. Kom gauw terug. Nee, wacht. Die Trine en Jérôme zijn knettergek. Hé, hey, is daar een popstootje bij die ballonverkoper? Wat zou er aan de hand zijn, Jérôme? Piek zou ja, voelen. Ja, dat klopt. Er naartoe gaan, dat klopt. Vier schoolmeisjes hebben daarnet een ballon van mij gekocht. Maar wat is er met ze gebeurd? Ze zijn verdwenen, man. Het is niet waar. Ja, hier op de kermis. Zo, in rook opgegaan. Niet het minste spoor. Oh, wat vreselijk. Dat op de kermis. Oh, mijn kinderen zetten hier het geen voet. Nee, mee. Ja, maar, zijn er zijn al zes kinderen. Weet u, agent. Waar oh, mijn ballonnen kregen de schuld. Ik moet met de dames weer je overleggen. Onze vrienden verlaten de kermis en gaan naar het huis van Sidonia om thee te drinken. Maar Jérôme heeft zijn mond nog niet aan de emmer gezet of hij lijkt plotsklaps betoverd. Zonder ook maar één woord te zeggen loopt hij onder de ogen van zijn verbaasde vrienden als een slaapwandelaar de deur uit. Rechtstreeks naar de kermiswagen van de Gezusters Verité. Jérôme begrijpt niet hoe hij nu opeens bij woonwagen van Trine terechtkomt. Zat toch thuis thee te drinken. Welkom, edele. Neem plaats, uit Verkoerde. Dat is toe, verrukkelijke. Trine zijn knettergek. Nee, maar van alles, het staat ervoor. Excuseer dat we je naar hier hebben gehaald, draken Maar je moet ons helpen. Onze ballonnen. Krijgen er de, de schuld van dat er kinderen op de kermis zijn verdwenen? Onze zaken leiden erom. De kinderen die we moeten gepakt worden. Ja, er zou een eigen politiedienst gevormd moeten worden uit het kermispersoneel. Ja, ja, en dat zou ons nou zo'n groot genoegen zijn als Lambiek aan u... met uw brede, gewelfde borst hierbij de leiding zou willen nemen. <tie> <tie> Jerommeke is beetje gevleid. Ah. Is iets voor ons. Jerommeke zal botsautertjes besturen. Oh, ja, dat is prima. Oh, oh, Lolo, Onze edele gast heeft geen koekjes meer. Oh, oh, oh. oh, goed dom van me. Ik zal even met de vingers knippen. Hier. Hmm. Jerome niet snappen. Trin knipt met vingers en schaal is vol met koekjes. Van waar die komen? Wel uh, wij zijn keldersvolken. We kunnen allemaal een beetje goochelen, ze Is mooi. Jerome wil ook eens proberen. Maar nu naar huis gaan. Sidonia wacht met MRT. Wordt anders koud. De private kermispolitie wordt snel opgezet. Lambiek bestuurt een draaimolen met politieauto's. Jerome doet dienst op de ferriteel scooters. Wiske heeft de verkoop van de paddenstoelballon overgenomen. En Suske en Sidonia controleren het geheel vanuit een als hoofdkwartier ingerichte kermiswagen. De nieuwe maatregelen hebben succes. Maar... Ballonnen! Hele bijzondere ballonnen! Ballonnen! Hele bijzondere ballonnen! Ach, keeltje. Uh. Kun je die ballon niet opblazen? Nee, mevrouw. Zal ik je dan even helpen? Oh, graag, mevrouw. Nou, geef maar even een die hè. Nee. Oh. Oh. Kijk eens, nou heb je een mooie ballon. Oh ja, dankjewel. Vertraaid, dat kereltje is helemaal alleen. Gauw doorgeven aan het hoofdkwartier. Hallo hoofdkwartier, hallo hoofdkwartier. Hier Wiske, zo even een ballon verkocht van jongetje zonder begeleider. Over. Hoofdkwartier naar Wiske, hoofdkwartier naar Wiske. Bericht ontvangen. Wat groeien zes keer Rutaert? Over en sluiten. Hallo, hallo, hoofdkwartier. Jongetje met ballon gevolgd tot in steeg. Plotsklap spoorloos verdwenen. Ballon stijgt op, wind voert hem mee. Over. Hallo, hallo, patrouilleman Siske. Probeer de ballon neer te schieten. Over. Oh, dat is begrepen. Ik zal op topje mikken voor het geval de kleine in de ballon zit. Hallo, patrouille Siske. Heb je me geraakt? Over. Jazeker, hoofdkwartier. Het jongetje was niet in de ballon, dus spoorloos verdwenen. Ik ga verder op onderzoek uit. Bereik wordt te ver. Over en sluiten. Joch, ik kan toch niet zomaar verdwenen zijn? Ik ga eens op dat autokerkhof kijken, wie weet. Wat een bende hier, zeg. Niet te geloven. Nee hey man, ik hoor wat. Het komt uit de kofferbak van die oude auto. Eens kijken of ik hem open kan krijgen. Is het gesloten? Als we goed ik een bij me heb. Ja. Zo moet het lukken. Ja! Allemachtig, dat moet het verdwenen jongetje zijn. Hoe kom jij hier? Nou, ik had die ballon, maar die vloog weg en toen moest ik huilen. En toen kwam die man en die gaf me toffees. En toen sleurde hij me mee en stopte hem in de kofferbak. Hoe zegt die man eruit? Dat weet ik niet. De tofwijs waren lekker. Oh ja, hij droeg een ring met een zwarte steen aan de pink van zijn rechterhand. Kom maar, ik zal je naar huis brengen. Ja. Maar onthoud dat kinderen nooit iets mogen aannemen van vreemde mensen. Hè? En nog minder met ze meegaan. Als Suske terug is op de kermis, is het tijd voor topoverleg van de kopstukken van de private politie. Onze vrienden hebben al gauw uitgeknobbeld dat zij de kinderdief met de ring met de zwarte steen... waarschijnlijk op het autokerkhof zullen kunnen betrappen... als hij het jongetje uit de kofferbak wil gaan halen. Lambiek, Suske, Wiske en Jeroen gaan er op de loer liggen. Sidonia bewaakt het thuisvond. Lambiek, daar komt iemand. Een zwaar kerel. Hij gaat naar de bewuste wagen toe. Ik zie zijn ring. Een zwarte steen. Ik zal hem pakken met een judo -grip. Let goed op, dan leer je nog iets. Kom hier, schurk. Ik zal met jou de vloer in zand dweilen. Oh, ja, ik zal eens dat even... Uitebeste, dat is niks voor meisjes. Houd schurk, handen omhoog, want ik zal jou eens even... Ah! Niks voor meisjes, hè? Nou, ik zal hem met deze stok een beste klap kopen. Dat is meer water dan het van jou. Daar! Suffertjes slaat ernaast, dat is wel een biet. Oh! Nou ja, ik was het in elk geval. Verdomme! die kerel gaat er vandoor in die oude Citroën kunnen we nooit meer inhalen met onze botsauto van de kermis. Zelfs al is het een wagen van de Highway Patrol. Jeromeke, nummerplaat van Citroën opgenomen. Is 1623 H. Nou, dat is in elk geval beter dan niks. Het lijkt me verstandig om nou terug naar de kermis te gaan. Met Tante Sidonia verslag uit te brengen. Ja, die past natuurlijk van nieuwsgierigheid. Een nieuwe dag breekt aan op de kermis, alle attracties zijn weer een bedrijf. Suske en Wiske speuren naastig de kermis rond... ...omdat ze vermoeden dat de schurk met de zwarte ring en zijn citroën... ...connecties met het kermiswezen heeft. En ze hebben gelijk. Suske, kom gewoon. Kijk hier eens, onder dat oude tentzeil. De citroën met het nummer 1623H van die keren. Maar die kan hij zelf niet ver weg zijn. Daar gaat hij! Jérôme, Lambiek, pak hem. Jerome zal korte met te maken met kinderdief. Geef hem eventjes zwieper. Oh, oh, oh. oh, oh. Daar ligt hij al. Nee, maar die vent, die ken ik. Die bestuurde de draaimolen voordat wij werden ingehuurd. Eh, vertel op schurk. Wat heeft jou tot deze wanda bewogen? O, oh, genade meneer. Ik was kwaad om mijn ontslag en jaloers op het succes van de fairy met hun ballonnen en draaimolens. Ik wilde ze verdacht maken. Daarom heb ik dat jongetje ontvoerd. Maar, maar eerlijk, meneer, van die andere verdwenen kinderen weet ik niks... Uh, uh, uh, dat wil ik hey. wel geloven, maar het, uh, uh, het is mijn plichtje... aan de politie de, de, de, in te, aan te geven, in te leveren. Breng hem weg, Sharon. Kom maar mee, Thero. Doet geen zeer, hoor. Oh. We hebben Schurk nu wel gevonden. Maar wat andere verdwenen kinderen betreft. was vals spoor. Zijn nog even ver als tevoren. Kijk, daar is de goochelaar van de Mysterie -bark. Ik heb al een paar keer gezien dat hij bij de wagen van de zusjes geriteel stond te luisteren. Niemand weet waar hij vandaan komt. En mij is opgevallen dat hij altijd kinderen aanspreekt die zo'n paddenstoelballon gekocht hebben. Dat is verdacht. Ja. Kom, Suske, we zullen hem in schaduwen. Ik ben ervan overtuigd dat het geheim nu op de kermis schuilt. Oh, wat een... Die gooit die steen. Dat jongetje. Oh. Ik grijp hem. Zo. Hij Zo, kleine schelam. Wat betekent dat? Nou, ik heb van haar een ballon gekocht. En die is s nachts door het raam ontsnapte. Naar de kermis teruggevlogen. Ja, en die van mij ook. Uh. Uh, nou, vooruit. Hier, hier hebben jullie je geld terug. Hè? Alsjeblieft. Jij ook. Hè, uh, praat er met niemand over. Dat uh, is een grapje. God, oh, maar nog een grapje Nou, wij zijn voor in mijn cent. terug. vindt, hè? Volgens mij vliegen die ballonnen terug naar de Veriteels. Je verdenkt de Veriteels toch niet, whisky. Ja, Ze gaan uit hun bol ze onze lieve kleine Jeromeke zien. Maar verder lijken ze vrij normaal. Toch ga ik deze nacht hun wagen bewaken. Hé, hey, op de goochelaar van de Mysteria-barak begint met zijn show. Zullen we gaan kijken? Ja, prima idee. Boeren, burgers en buitenlijks. U zult stijl achterover slaan bij het zien van mijn magische show. Wat u hier ziet, is een toverkist. Juist, en ik heb twee vrijwilligers nodig. Um, de, die jongen daar in dat politiepak en dat meisje met die rode strik. Kom, we mogen ons niet vertellen. een applausje voor de vrijwilligers. Genoeg, genoeg, genoeg, genoeg. Neem plaats in deze kist. Panjub zal u op geheimzinnige wijze laten verdwijnen. Zo goed, ja, ja, zo gaat hij goed, ja. En nu doe ik de kist dicht. En op slot. En ik snoer stevig dicht met stevige touwen. Zo. En nu zal mijn assistent, Banar. Banar! Banar, waar ben je? Want. Banaar! Hoe is staat in ons? is een stem dat je wegkomt. is een is Mensen, mensen, rustig aan, rustig aan. Waar is de brand? Zijn er nog mensen in de bar? Ja, gooi nou eens eventjes. Wie is hier nou eigenlijk de baas? Eh, eh, brandweerman, brandweerman. Brandweerman, neem mij nee, niet kwalijk, brandweerman. Het, uh, het was Loos alarm. Oh, nou dan, uh, dan gaan we maar weer. Gegroet. Gegroet. Onze list slaagt uitstekend, bana. Iedereen is weg en niemand denkt nog aan Suske en Wiske nee, nee, nee, ze zitten mooi opgesloten in die kist En ze zullen ons deze avond niet in de weg lopen Zeker niet Die avond is het dochtertje van de kermisklown Grok de kleine Kiki, de gast bij de Ferry omdat haar moeder ziek te bed ligt. Juffrouw Lala stuurt de kleine meid op tijd naar huis. Maar ze heeft niet in de gaten dat het kind door twee duistere figuren wordt bespied. Het zijn Panjup en Banaal. Dag juffrouw Lala, en nog wel bedankt voor de mooie ballon. Nou, wees er maar zuinig op, kindje. En recht door naar de wagen van je ouders, hè? Ja, juffrouw Lala. Vooruit, Banaar. Achter haar aan. Ze mag niet ver gaan. Ondertussen zijn Suske en Wiske door Lampique en Jérôme uit de kist bevrijd. Zij verdenken Panjup en Banaar van vuil spel en gaan naar hem op zoek. Onderweg komen ze de kermisclown Rock tegen. Hebben jullie mijn dochtertje Kiki gezien? Nee, hoezo? Zij was op bezoek bij die zuster Feritil. Maar die hebben haar al lang weer naar huis gestuurd. Ze heeft zelfs zo'n zo mooie ballon meegekregen van juffrouw Lala. Maar ze is nooit thuis gekomen. Zij is spoorloos. Spoorloos? En weer met zo'n paddenstoelballon van de Feritils? Ik ga in de barak kijken. Ik ben zo terug. Banschup en Panar. De gezusters Tail? Ach, dat is allemaal even verdacht. We moeten het hoofdkwartier oproepen. Hallo, Sidonia? Ontvangt gij mij? Over. Ja, Lambeek. ik ontvang je. Over. Hallo, Sidonia? Zoek met de radar het luchtruim af naar een paddenstoelballon. Kiki, het dochtertje van de kermisclown Grok, is ontvoerd. Over. Begrepen, Lambeek. over en sluiten. Kijk eens wat ik in de Mysteriabarak heb gevonden. Een schoentje van Kiki. Die goochelaars moeten erachter zitten. Geen twijfel mogelijk, zij zijn de daders. Maar waar vinden we ze... Hallo hier, hoofdkwartier. Hallo hier, hoofdkwartier. Vliegend voorwerp op bladarscherm. Twintig kilometer ten westen van de stad, over. De ballon, daar moeten we achteraan. We nemen een highway patrolwagen van de draaimodewiske. En Jerome en ik, wij gaan de goochelaars zoeken. Goed idee. Hallo, hoofdkwartier. Wagen 718 van de draaimolen neemt achtervolging van ballon op zich. Over. Begrepen 718. Over en sluiten. Hallo, hoofdkwartier. Hallo, hoofdkwartier. Wagen 718 rapporteert. We zien Stip boven natuurreservaat. Links van de weg. Over. Klopt Het is wel degelijk de ballon. Maar het ziet er naar uit dat die wagen voor ons hem ook volgt. Hallo, hoofdkwartier. Hier wagen 718. Verdachte auto draait bos in. We halen hem langzaam in. Ballon zakt. Vooruit, zus. Laat zien wat je kunt. Vol gas. Ze verlaten het bos. Je kunt er nog inhalen voordat zij de ballon bereiken, zuske. Helemaal. We zitten op een militair oefenterrein. Ik had dat bord helemaal niet gezien. En die militairen hebben onze band mooi en fladder geschoten. We zullen lopend verder moeten. Hallo, hoofdkwartier. Hier de 718 weer. We hebben een lekker band. Zetten de achtervolging te voet voort. Kijk! Die ballon daalt het loodrecht! En vlakbij die geheimzinnige wagen. Vooruit sprinten, Wiske! Zo vanuit het open dak. Ze zijn ons te vlug af, zuske. Niet weten, zuske? Als Kikker hier die ballon zit. Geen nood, viske. Ik schoot een paar gaten in een kofferbak. We kunnen ze dan vlug herkennen. Dat zijn toch maar paddenstoelen, Wiske? Ja, maar ze staan in een heksenkring. En wat is een heksenkring dan wel, Wiske? Nou, paddenstoelen of zwammen onttrekken hun voedsel aan bomen en planten. Ze komen boven de grond, bijvoorbeeld rond een boom, en komen vanzelf in een kring te staan. De legende wil dat in zo'n kring heksen vergaderen. Maar wat heeft dat nou met de ballonnen en met het verdwijnen van kinderen te maken, Wiske? Ik weet het niet. Maar de verdwenen kinderen hadden telkens een ballon die eruit zag als een paddenstoel. En die ballon netje wilde in deze heksenkring neerstrijken, Het dus... is toch allemaal toeval? Hé, hey, luister eens. Het is net alsof de zwammen zingen. Ja, ik hoor ook iets. Heel zacht, maar, maar toch. Wacht, ik heb een cassette-recorder bij me. R Goed idee, Suske. We kunnen het geluid dan opnemen en laten versterken. Onze ontdekking is van groot belang voor de wetenschap. Zo gezegd, zo gedaan. Ons dappere span haalde de cassette recorder uit de wagen... en namen het geheimzinnige gezang der zwammen op. Juist toen ze weer terug bij hun auto waren, riep Sidonia aan op. Hallo, wagen 718. Heb je iets ontdekt? Rapporteer vlug. Kik is moeder is stervende... Alleen het weerzien met haar dochtertje kan haar nog redden. Over. Helaas, we hebben gefaald. Een lelijk eentje ontsnapte met de ballon in de richting van de stad met vier kogelgaten in de kofferbak. Over. Maar waar? 780 luister. Kom onmiddellijk terug naar de kermis. Hier is net een lelijk eentje met vier kogelgaten in de koffer aankomen rijden. Het staat geparkeerd bij. Nou, wat dacht je? Het is Over. Het is ongelooflijk. We komen direct terug. Over en sluiten. Terwijl Suske en Wiske hun draaibodenauto met gas op de plank voortjagen... organiseert Lambiek de operatie Gogelaars. Zo, aandacht, aandacht, aandacht. Stilte, alle kermisbazen zijn verzameld. De geweren van de schiettent zijn uitgedeeld. ...en de Mysteriabarak is omsingeld met botsauto's. De botsauto's onder bevel van Jerome. De schutters onder bevel van My Carabin, En de stoottroepen met wafelijzers onder leiding van het gebakraam Victor. En nu opgepast. Kom Jerome, geef me de spreektoeter hier, Bixke. Hallo, hallo, hier highway patrol. Van en Bannaer. Wij weten dat jullie de kinderover zijn. Geef je over. Komen niet naar buiten. Jeroen binnenstormen, knullen pakken. Nee, nee, nee, nee, Jeroen, nee, nee, nee. Nee, ze zijn misschien gewapend. Ik probeer het nog eens. Pantschup en Panaar. Voor de laatste maal, kom naar buiten met de handen omhoog. Geef antwoord. Kijk, daar is niemand. We kijk. Kiki. Zie je dan dat die scherker er hadden? Gelukkig. Kiki, mijn kleine schatje. Papi, Papi, Kiki, je gauw naar Oesje. En waar zijn de goochelaars, Kiki? En dat nog binnen? Ik ga ze halen. Wacht, lambiek. Schurken komen al naar buiten. Oh, ze, ze, ze geven zich over. Nu zullen we die ellendige kinderen die we eindelijk leren kennen. Maar, maar, maar, dat, dat, dat zijn, dat... Oh. oh, de commissaris van politie en meneer Daalmans. De vader van Marleentje. Oh. Inderdaad, inderdaad, inderdaad. De politie kan officieel geen geloof hechten aan betoverde ballonnen. En omdat vader Daalmans zo'n verdriet had... ...stemde ik toe incognito als panjub en banaar... ...met hem een onderzoek op de kermis in de cellen. En Marleentjes vader kreeg gelijk. Uh, uh, vertel zelf maar, meneer Damans. Ja, ja, ja commissaris. Wij volgden Kiki en zagen haar door de ballon opslokken. Wij konden haar redden, maar... Ja, helaas van de andere verdwenen kinderen geen spoor. Dus oh, toch ja. de ballonnen. Ja. Maar waarom? En hoe? Dat moeten de gezusters veriteel ons verklaren. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, zij zijn de hoofdverdachten. De politie heeft niet de minste gegevens over hen. En hoe gek het ook klinkt... ik geloof dat zij over bovennatuurlijke krachten beschikken. Als iemand uit kan vinden wat er met hen los is... dan is dat Jerome. Die trine zijn stapelgek op hen. Jeromeke zal wel eventjes uitknobbelen. Ja. Ik vind het een uitstekende gedaan. Ja. Zo gaat Jerom op pad met een speciale geheime opdracht. Hij vat direct de koe bij de horens en nodigt Lily veriteel uit om een ijsje met hem te gaan eten. Wat zal het zijn? Voor mij een kinderijsje. Dus één kinderijsje... En voor Jeromeke 20 wafels en emmertjes slagroom. Je kinderen reisje 20 wafels. Jeromeke, ik weet waarom je mij uitnodigt. Jij denkt dat ik de jongste van de drie ben. Tuurlijk, jij jongste, zie je zo. Ook leukste, knapste, verstandigste. Oh, Jerome. Daarom begrijp niet. Jij verdachte ballons maken die kinderen ontvoeren. Wat ontvoeren? Ja, juffrouw. Ballonnen slokken oh. kinderen op. Verdwijnen ermee. Oh. Ouders ziek oh. van verdriet. Wie? Hoe? Oh, Waarom? Oh, dat is afschuwelijk. Ik kan het uitleggen. Het is ook zo triest als je 565 jaar wordt. Oh. Eerst uithuilen. Oh. Dan oh. opbiegd. het oh. vergeef mij. Ik mag... Ik, ik kan niet zeggen. Mijn zusters willen het niet. Zij roepen mij zo op. Oh, daar ga ik al. Lily ineens spoorloos verdwenen. Snap er niks van. Gauw achteraan. Hé, hey, vriendje, moet toch alleen maar afrekenen, hoor. kan afrekenen met zusjes Veriteel. Veel belangrijker. Lily... We moesten je wel hier naartoe halen. Waar waren je gedachten? Alles willen verklappen nu we haast ons toe hebben bereikt. Alles is mislukt, Lala. De ballons hebben de kinderen doen verdwijnen. Zo dadelijk zal de politie hier binnenvallen. Nee, dat nooit. Wij mogen niet in hun handen vallen, want wij hebben gefaald... en wij moeten het kwaad dat we hebben gesticht weer goedmaken. Ja. Maar niemand mag weten wie we zijn. We moeten vluchten op de paarden. Wanneer de politie bij de woonwagen van de Viriteels arriveert om ze te arresteren, is deze verlaten. Verpletterd door verbazing zien Lambiek en zijn vrienden hoe de drie zusters op de draaimolenpaarden van de kindermolen stappen en ermee wegvliegen. Iedereen is verstijfd, behalve Jerome. Hij neemt een geweldige sprong en wordt door Lily meegevoerd als duopassagier op haar vliegende paard. Lili niet wegvliegen zonder uitleg. We gaan achter onze laatste ballon aan, Jérôme. Als we die gevonden hebben, dan moeten we afscheid nemen. Maar eerst zal ik je alles uitleggen. Ballon zakt. Vliegend paard zal zeker ook dalen. We gaan naar beneden, Jérôme. Kijk, mijn zusjes dalen ook al. De ballon landt. Dalen, meisjes. Oh, laat de paarden hier. Tussen de struiken zijn ze nutteloos. De mens, We zijn verloren. Fantasia, nu is het uit. Veriteeltjes, ik kom jullie halen. Oh, edele Fantasia, dat gaat niet. We hebben geknoeid, dan moeten we dit eerst goedmaken. Gij kent onze wetten. Indien de mensen uw geheim achterhalen, moet ge verdwijnen. De mensen weten al veel te veel van ons... We hebben onszelf verraden door weg te vliegen op de draaimolenpaar. Als het nu toch is afgelopen, kunnen we Jeromeke de hele geschiedenis ook wel vertellen. Alles is nou toch verloren. Jeromeke, luister. Wij zijn vee, Jeromeke. 565 jaar geleden zond Fantasia onze koningin ons naar de aarde om de mensen te helpen. Wij leefden in grote kastelen en waren zeer bedreven in de edele toverkunsten. Maar door de ouderdom namen onze krachten af. Lala is nog de knapste. Al lukt daar ook niet alles meer wat ze probeert. Ja, wij moesten ons aan de moderne tijden aanpassen en vestigden ons toen op de kermis. Waar we de mensen toch nog een beetje konden vermaken. En toen knoppen de Lala een formule uit om ons weer jong te maken. Ach, zodat ja. we weer zouden kunnen toveren. Kan allemaal zijn, maar heeft niets met verdwenen kinderen te maken. Oh. Toch wel, Joromeke, luister maar. Met mijn formule maakten we ballonnen die de kinderen zelf moesten opblazen, zodat ze gevuld waren met... De adem der jeugd. Ja, en de ballonnen waren zo betoverd... dat ze naar ons terugvlogen. Tenminste, dat was de bedoeling. Wij hadden die adem nodig... voor onze verjongingskuur, zie je. Helaas, mijn toverkunstval. Ah. Nu blijkt dat sommige ballonnen... kinderen oppikten en ermee wegvlogen. Dat oh. hebben wij nooit vermoed. Zult toch wel weten waar ballons heenvlogen? Nee, nee, wij... Nu lang genoeg gepraat. Het is tijd, Veriteertjes... Oh. Jullie zullen mee moeten. Oh, Jeromeke, oh, vaarwel. Zo. Ik... Wacht, de kinderen. Waar zijn kinderen? Dat, dat weet ik niet. Wij volgen dezelfde ballonnen om ze terug te vinden. Zeg, oh. verschijning Fantasia. Kan jij kinderen niet terugtoveren? Helaas. Ik kan de fout van mijn veeën niet goedmaken. Onze tijd is voorbij. De wetenschap heeft ons vervangen. Wij moeten gaan. Vaarwel, Jeromeke. Heerlijke bom. allemaal weg. Hoe nu kinderen vinden, alleen door ballon opsporen. Suske en Wiske hebben op het politiebureau de opname van de zingelde zwammen afgedraaid en alle ongelukkige ouders die daar zaten te wachten, herkenden de stemmen van hun verloren kinderen. Jérôme volgde de laatste ballon van de veriteels en komt uit bij de heksenkring. En tot zijn stomme verbazing treft hij daar een hele menigte aan. Oh. Oh, Jérôme, maar hoe kom jij hier? Viriteeltjes uitgezwaaid en toen ballon gevolgd. Is hier neergestreken. Wel, professor, uh, heren, dokter, een ogenblik uw aandacht. <tie> Luister, wat zijn uw conclusies? Zijn deze zwammen inderdaad de kinderen? Uh, ja, het zijn geen echte zwammen hoor. En men hoort kleine hartjes kloppen. Ooh, hier staat de wetenschap stil. Oh, nee, Ik geloof dat het een reclame voor champignons is. Kijk uh, commissaris, om het in wetenschappelijke termen te zeggen. Ik zie de zaak heren professoren, het komt hierop neer dat wij alle hoop moeten opgeven om die arme schapen weer normaal te krijgen. Geloof niet dat alles verloren is. Veriteeltjes hadden berouw en berouw vernietigt schuld. Oh, de zwammer! zijn de kinderen! O, oh, geloofelijk oh, oh, zagen! Maleentje! Maffi! Zie je oh, wel? Fantasia heeft hand over hart gestreken. En nu dit avontuur toch nog goed is afgelopen, lust rom nog wel een emmertje champignons. Ja!